10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Hoeveel werklozen zijn aan een baan geholpen... door het banenplan van minister Asscher? Dat straks in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. In Sint-Niklaas in België is een 23-jarige man... van Nederlandse afkomst opgepakt... die mogelijk plannen had voor een serie terreuraanslagen. De man werd woensdagavond opgepakt... toen hij in een café probeerde mensen te ronselen om hem te helpen. Hij zei dat hij, net als Anders Breivik in Noorwegen... de staat omver wilde werpen, zegt het Belgische Openbaar Ministerie. Het was vervolgens de bedoeling om uh, die boodschap ook te gaan verkondigen... op antenne bij VRT. En dus nood dat met, met geweld te doen. En vervolgens kwamen ook bepaalde politieke instellingen... klaarblijkelijk in het vizier. Volgens het OM heeft de man, net als Breivik, een manifest geschreven. Bij het Griekse eiland Lefkas zijn zeker twaalf immigranten omgekomen... nadat het schip waarop ze zaten was omgeslagen... 15 immigranten wisten de kust te bereiken. Daar sloegen ze alarm. Griekenland is het EU-land dat de meeste illegale immigranten binnenkrijgt. En die komen vooral uit het Midden-Oosten en uit Afrika. Deze week maakten de twee partijen. Nee, vicepremier Ascher is erg kritisch over samenwerking tussen de PVV en het Front National. Dat bleek voor het begin van de ministerraad. Deze week maakten de twee partijen bekend dat ze gaan samenwerken in het Europees Parlement. Alsje noemt de toenadering verbazend. Ik vind eerlijk gezegd uh, iemand die, die altijd zo als door een adder gebeten reageert... als hij het verwijt krijgt van extreem en en uh, xenofobie... dat hij nou de samenwerking opzoekt met zo'n partij. Dat is natuurlijk hoogst verbazend. Front National heeft op zijn minst een antisemitisch verleden... en neemt daar niet heel ruimhartig afstand van, zegt de vicepremier. De politie heeft de uitvaart betaald van Rishi, de jongen die vorig jaar... door agenten werd doodgeschoten op station Hollands Spoor in Den Haag. De 17-jarige Rishi werd in zijn hals geschoten... omdat agenten dachten dat hij een vuurwapen trok. Later bleek dat de jongen ongewapend was. De agent die schoot staat volgende maand terecht voor doodslag. Kort benadrukt dat het met het betalen van de uitvaart... niet vooruit wil lopen op de uitkomst van de rechtszaak. ABN AMRO heeft in het derde kwartaal de winst zien stijgen... met 11 naar 390 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Salm spreekt van een bevredigend resultaat... gezien de moeilijkheden waarmee de Nederlandse economie te kampen heeft... Volgens Salm lijken een aantal economische indicatoren erop te wijzen dat de crisis over zijn dieptepunt heen is, maar we blijven erg terughoudend. De Nederlandse economie heeft last van de gedaalde inkomens van consumenten en van de stijgende werkloosheid, al dus Salm. Premier Rutte gaat volgend jaar opnieuw naar China, maar dan met een grote handelsmissie. Dat heeft Rutte gezegd na een ontmoeting in Peking met de Chinese premier Li Keqiang.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 Afgesproken is dat de dialoog wordt hervat. Volgende maand bezoekt mensenrechtenambassadeur Lionel Veer China. Het weer na het oplossen van mistbanken geregeld zon blijft droog. Alleen in de kustprovincies eerst nog een bui. Het wordt 9 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige noordenwind. Morgen ook zonnig en droog. Zondag bewolkt. En vooral in het noorden druilerig. In het zuiden een grote kans op wat zon. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Er staan drie files niet al te lang, gelukkig, alle drie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knoopend Batadorp, drie kilometer. staat een auto met pech die blokkeert de rechte rijstrook. Verder vielen op de A8 van Zaandam naar Amsterdam voor knoopend 2. 2 En op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en knoopend Raasdorp, 2 kilometer. En zometeen in Goedemorgen Nederland, Ellen ten Damme komt op voor de waterschappen. Blijf luisteren, nu Eerste Ster.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 Hoe staat het ervoor met het banenplan van minister Asscher? Bekende Nederlanders worden ingezet voor de waterschapsverkiezingen. Historicus Kees Vasseur schreef al in 1969 de excessenota... over de Nederlandse oorlogsmisdaden in voormalig Nederlands-Indië. Dat woord excessen, dat is toch een soort vergoelijking van iets wat uh, wezenlijk een oorlogsmisdrijf is. En het ochtendhumeur van Neil Gun Jerli, het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen in Nederland. Hoe gaat het met het banenplan van minister Asscher? Vakbonden en werkgevers kunnen sinds juni plannen indienen... om de snel oplopende werkloosheid te bestrijden. En daarvoor hebben het kabinet en de sociale partners 1,2 miljard euro uitgetrokken. Goedemorgen, Marian Oudeman. Goedemorgen. Hier in de studio. U bent bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht... en de baas van het actie -team crisisaanpak, Speciaal aangesteld... Om iets met uh, dat banenplan te gaan doen. Dat klopt. In juni uh, is dat banenplan van start gegaan. Hoeveel aanmeldingen zijn er nu binnen? Uh, er zijn op dit moment, sinds, uh, sinds gisteren, zijn er vier formeel sectorplannen ingediend. En wat betekent dat dan? Wat staat ja. er in die plannen? Er staat een heleboel in die plannen, maar dat betekent perspectief, loopbaan perspectief voor een heleboel mensen in een aantal belangrijke sectoren. En als, en als je dan vraagt welke sectoren zijn dat dan, nou dan zijn dat op dit moment de bouw en, en infrasector. Uh, het is de ICT, uh, de procesindustrie, uh, maar uh, nu ook uh, de sector welzijn. Als we dus beginnen met te bouwen, dat zijn de grote problemen. Ja. Uh, wat, wat kan zo'n plan concreet betekenen voor iemand die daar gewoon geen baan in heeft of uh, kan vinden? Uh, heel concreet kan het betekenen dat mensen extra opleidingsmogelijkheden hebben... om hun vakkennis op pijl te houden. Het betekent ook uh, het begeleiden van, uh, van werken naar werk... Uh, trajecten, dus uh, scholing, coaching, uh, tutoring. Het betekent ook dat er concreet afspraken worden gemaakt over instroom van, uh, van jongeren. Het betekent dat er mensen uh, en voor, ook voor oudere vakkrachten uh, afspraken worden gemaakt om waar mogelijk ook uh, banen uh, te behouden. Uh, er wordt dus met andere woorden ingezet om behoud van zoveel mogelijk vakkennis. Uh, voor sector bouw is en blijft natuurlijk het heel belangrijk... dat er opnieuw weer wordt geïnvesteerd in de bouw. Dat is, dat is helder. Maar met elkaar, met de sociale partners, met de deelnemers... in zo'n bouwsector wordt er toch met alle macht gekeken... om in ieder geval nogmaals de vakkennis van een heleboel vakkracht... in deze sector op peil te houden. Zodat als ze straks weer nodig zijn, ze er straks ook zijn. En die 1,2 miljard euro die u beschikbaar heeft... dat wordt dan uitgedeeld aan bedrijven die zich sterk maken... om al die punten te doen die u net opnoemt? Ja, er is, er is de regeling van minister Asje, waar u op duidt. Het is natuurlijk niet alleen een regeling van minister Asje. Het is een tripartiet regeling. De sociale partners maken er ook deel van uit. Het is een regeling waarin wat wordt genoemd een cofinancieringsregeling. Met andere woorden, het draagt bij. Mensen en uit de sectoren en de regio's moeten zelf plannen komen om te kijken wat ze kunnen doen voor behoud van werkgelegenheid. En dat wordt dan co-gefinancierd met maar andere Maar krijg woorden. ik ook geld als bedrijf? Je krijgt dan ook geld. Maar je moet zelf, nou ja, als bedrijf, het is bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Hè? Dus het is niet voor individuele bedrijven bedoeld, maar echt voor samenwerkingsverbanden in sectoren. En die mogen en die zijn uh, uitgenodigd. En daar is dat crisisteam dus bijvoorbeeld actieteam crisisbestrijding ook voor, om mensen aan te jagen, plannen ook aan te jagen, zoveel mogelijk plannen, zoveel mogelijk plannen uit de sectoren zelf waar ze eigenlijk weten wat er moet gebeuren... en het beste weten wat er moet gebeuren in die sectoren. Daar zit ik niet voor, daar zitten de mensen in die sectoren voor. Die komen met plannen en die plannen worden gematcht... Eh, als ze worden goedgekeurd. Dus daarom heet het ook een co-financiering. Dus die 1,2 miljard moet voor een, de helft zeg maar, uit de sectoren en de regio's... en de plannenmakers zelf komen. En voor de andere helft wordt het bijgepast vanuit deze regeling door de overheid. Is er een soort doelstelling? Uh, hoeveel banen moet het concreet behouden of opleveren? Nou, Er is niet een hele concrete doelstelling dat we nou met elkaar zeggen... dit moet honderdduizend banen gaan, gaan opleveren. Maar waarom eigenlijk niet? Uh, ja, omdat, omdat het nu echt zeg maar, van onderop de plannen worden gegenereerd. Uh, maar inmiddels de plannen die er liggen gaat het echt om, om duizenden hè, plekken. Dat zijn uh, duizenden plekken van mensen die anders uh, in de WW zouden belanden? Die anders in de WW zouden belanden... of anders op de bank thuis komen te zitten. en, uh, en nou, Dat willen we dan denk ik met elkaar, moeten we dat niet willen... Uh, uh, en er zit nog een heleboel aan te komen. En daar ben ik gewoon persoonlijk zelf ook heel erg blij mee. Uh, voor uh, uh, eind dit jaar loopt de indienings uh, de eer, voor de eerste termijn loopt af. Nou ja, wat ik al zei, we hebben vier uh, en er zijn vier sectorplannen ingediend. Dat vind ik uh, echt al een enorme prestatie. Zeker omdat het ook grote sectoren betreft. Er zitten er uh, drie in de pijplijn uh, in de eerste komende weken om ook te worden ingediend. En er zijn inmiddels en er lopen inmiddels gesprekken met zo'n 24 andere uh, samenwerkingsverbanden. Uh, en er hebben inmiddels zo'n 80 organisaties zich inmiddels al ingeschreven bij het agentschap. Dus het begint nu echt te lopen. Uh, er is ongelooflijk veel activiteit en initiatieven worden er genomen. En nogmaals, niet alleen binnen de sectoren, maar ook binnen, uh, binnen regio's. Um, en daar komt dus nog veel meer aan. Is het gevaar niet groot dat uh, uiteindelijk veel mensen aan het werk blijven... of allerlei cursussen mogen doen of allerlei toekomstplannen krijgen voorgeschoteld... waarvoor eigenlijk geen werk is? Maar waar wel weer werk voor komt. Hè, dat ze, uh... Dus het is echt zo, nu hebben we helaas niets dus voor jou, behalve de uh... cursus... Of, uh, ja, dan zodat dan je over eens, twee uh... jaar kunt blijven... Ja, nou ja, dit is bedoeld natuurlijk om op de korte termijn. Omdat we natuurlijk toch in een tijd zitten van. En we komen natuurlijk uit een crisistijd. Nou, we hebben net uh, gisteren zijn de eerste kwart. of de derde kwartaalcijfers dan weer gepubliceerd door het CWS. We zitten in de plus. Uh, we zitten een heel klein beetje in de plus. Uh, maar in ieder geval de werkgelegenheid gaat het nog niet goed mee. Dus het is nu echt bedoeld om zoveel mogelijk mensen toekomstperspectief te, uh, te geven. Maar ook om vakkennis te behouden. Omdat we één ding zeker weten: daar gaat weer vraag naar, uh, naar ontstaan als het allemaal weer gaat gaat aantrekken en dan zijn ze er. Dus het is bedoeld voor nu, maar ook met het oog en een brug... naar de toekomst en de toekomstige arbeidsmarkt die we nodig hebben. Gaat het nu vooral om jongeren? Het gaat om Omdat jongeren. Omdat de jeugdwerkloosheid zo hoog is? Ja, het gaat om jongeren, maar het gaat ook om anderen. Uh, het gaat ook om ouderen, het gaat ook om mensen... met een afstand van de arbeidsmarkt, met andere woorden. Uh, deze regeling richt zich op de totale arbeidsmarkt. Waar moeten die plannen aan voldoen, als ik ze bij u indien? Uh, die plannen moeten, uh, ja, nou goed, er moet inderdaad een plan zijn natuurlijk, want anders dan, uh, dan is er weinig om mee te beginnen. Zo'n plan uh, moet beginnen met een arbeidsmarktanalyse. Uh, het moet een aantal maatregelen betreffen die echt gericht zijn op uh, die analyse uh, en de problemen hè, de uitdagingen in, uh, in die sector of in die regio. Uh, er zijn uh, zeg maar zo'n zeven thema's voor die, uh, voor die maatregelen. Die staan ook allemaal keurig. Iedereen kan het lezen uh, uh, in de regeling zelf. Hè, maar die richten zich bijvoorbeeld op instroom van mensen. Behoud van vakkrachten, van werk naar werk, mobiliteit, uh, duurzame inzetbaarheid. Uh, en het moet komen van een samenwerkingsverband met sociale partners. Zegt u nu na een, bijna een half jaar, uh, dit is het ei van Columbus. Hier gaan we die strijd tegen de werkloosheid mee winnen. Dit soort nou, hier plannen... gaan we de strijd met werkloosheid niet mee winnen... maar uh, dit levert wel echt een, een bijdrage... nogmaals aan behoud van werkgelegenheid Maar het is meer dan alleen maar de pijn verzachten. Maar het is meer dan alleen maar de pijn verwacht, verzachten. Dit is ook echt bedoeld als investering voor de toekomst. Wat gebeurt er nadat het geld is verdeeld? Is het, houdt het dan op? Uh... Ja, er is, een, er is een pot. En er is een pot. Als het pot en het budget is bereikt, dan is het in principe bereikt. Er zijn nu voor twee de regeling geldt voor twee jaar. 2014, 2015. 300 miljoen grootte per jaar. Nou, Zoals gezegd, de eerste uh, termijn voor indiening loopt af eind dit jaar. En in januari verwacht ik in uh, 2014 de, de volgende termijn te worden aangekondigd. Maar ja, op een gegeven moment loopt het tot aan het budget. Dat klopt. Nederland heeft geen gelukkige geschiedenis hè? als het gaat om werkgelegenheidsplannen. De Melkertbanen, dat was toch ook niet allemaal een succes. Wordt dit anders? Dit komt van de mensen zelf, dit komt uit de sectoren zelf, dit komt van de sociale partners. En dus zal het goed moeten gaan, wat u betreft. Ja. Marianne Oudeman, dank u wel. U bent van het Actieteam Crisisaanpak. En het gaat dus om dat banenplan van minister Ascher. Mensen moeten aan het werk kunnen blijven.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 Dat de Nederlanders oorlogsmisdaden hebben gepleegd in het voormalig Nederlands-Indië... is al sinds 1969 bekend. Toen schreef historicus Kees Vasseur de excessennota. Waarom die nooit politieke gevolgen heeft gehad... hoort u in een verslag van verslaggever Sander Bartling. Op de grote heden dwaalt de herder eenzaam rond. Wel de wit geworden kunnen, trouw bewaakt wordt door de rond. Met de exacte intonatie van de jaren 30 zingt Bang Bang Purnobo de kinderliedjes die hij op de lagere school leerde van de Nederlanders. Ze klinken weemoedig, maar vergis je niet. In Holland een huis, in Holland een huis, hop Bang Bang Purnobo is het niet vergeten. In dat huis daar woont een heer. Purnomo is de broer van generaal Bangbang Sugeng, die ooit een gewaagde aanval op Yogyakarta leidde. Bangbang zegt dat executies door de Nederlanders eerder regel waren dan uitzondering. Over heel midden Java. Dus op heel midden Java zijn mensen geëxecuteerd? Ja. Uh, alleen militairen of ook burgers? Komodas, jongsters. Iedereen die jong was? Ja. maakt niet uit of ze militair ja. zijn of burgers, iedereen die jong was. niet gevraagd bij je TNI, bij je ik, ik had ik toen aan die mensen... Waar is hij? Oh, geërchiveerd. En waar is hij? Ook zo maar waar ondervraging van gevangenen en dergelijke... Ja, dat werd natuurlijk uh, niet vastgelegd. Uh, zeker niet de manier waarop zij misschien gemarteld werden... bij de ondervraging. Dat was duidelijk. Uh, maar dat daar veel gebeurd is, is uh, wel uh, zeker. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië bleven lange tijd onbesproken. Tot in 1969 de veteraan Joop Huting bekendmaakte dat hij oorlogsmisdaden had gepleegd. Vele veteranen volgden met hun verhaal en de druk op de Nederlandse regering werd zo groot... dat zij een archiefonderzoek liet opstellen door de jonge historicus Kees Vasseur. 76 incidenten beschreef Vasseur in de zogenaamde excessennota. Een onderzoek overigens waar Vasseur zelf destijds al vraagtekens bij stelde. Uh, je kunt naar mijn mening rustig van oorlogsmisdrijven spreken. En uh, dat woord excessen dat is toch een soort uh, eufemisme, een soort vergoedelijking van um, iets wat uh, wezenlijk een oorlogsmisdrijf is. Omdat de opdracht ook was onderzoek te doen naar wat in overheidsarchieven hierover te vinden was, hebben wij ons niet verdiept zoals sommige commentatoren vreemd vonden in die brieven... van honderden militairen die aan de VARA schreven... van ja, wat meneer Huting zegt is juist, ik heb het zelf ook meegemaakt... die in die incidenten, daar ging ons onderzoek niet naar. Fasseur had een heel beperkte onderzoeksopdracht gekregen... want er was haast bij. Toen hij na vijf maanden met zijn archiefnota kwam, gebeurde er weinig. Behalve dat er een vervolgonderzoek werd gelast... uitgevoerd door professor dr. S.L. van der Wal. Maar die had helemaal gezinnen. Die was een oud-Indische bestuursambtenaar. En had hele rechtse opvattingen. Ik heb hem goed gekend. Het echte vervolgonderzoek, waar Vasseur voor pleitte, is er nooit gekomen. Er zou een apart bureau komen. Een klein niot van vijf uh, onderzoekers, een die dan dat materiaal verder zouden kunnen bewerken. De regering, de Jong, was ertoe bereid, het kabinet... Maar Van der Waal wilde niet. Die zei nee, dat doorkruist mijn eigen onderzoek. Die voelde er helemaal niet voor. Als wij nou vijf jaar Duitse bezetting laten onderzoeken. We kijken alleen maar wat er in de Duitse archieven te vinden is. Dat laten we door een Duitser uitzoeken. En dan gaan we in het Duitse parlement daarover praten. Nou, dan zouden we moord en brand schreeuwen. Mm -hmm. En dat precies wat wij met Indonesië met onze oorlogsmisdaden hebben gedaan. Precies dat. Dat is die status, de status van die excessennoten wat jou betreft? Dat het een geslaagde witwasoperatie is om de boel in de doofpot te stoppen. Al dus onderzoeker Max van der Werf. Volgens van der Werf is er nooit fatsoenlijk onderzoek gedaan naar de Nederlandse oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië. In ieder geval is duidelijk, het gaat niet om incidenten. Ik denk dat, dat we gewoon moeten vaststellen, onderhand, dat het conflict hier, de, de, de onafhankelijkheidsoorlog, het Nederlands-Indische conflict, dat het echt een Vietnamoorlog is geweest. Op allerlei niveaus kun je het met Vietnam vergelijken. Max van der Werf vond getuigen van een bombardement... waarbij 786 Indonesiërs omkwamen. Maar ook vond hij in Indonesië talloze incidenten... die niet in Vasseurs nota beschreven staan. Vasseur reageert verbaasd op het aantal van 786 slachtoffers... bij één bombardement en noemt het opmerkelijk. We hadden bij spreken al 100 belangrijke incidenten verzameld. En dat maakte de conclusies niet anders als je bij wijze van nog 400 ja. incidenten aan vast had geplakt. Hoewel Fasseur dus niet denkt dat een nieuw onderzoek... tot een andere conclusie zou leiden... is hij wel degelijk kritisch op de politici... die destijds opdracht gaven tot de politionele acties... en daarmee dus ook tot het plegen van oorlogsmisdaden. Bijvoorbeeld die van kapitein Raymond Westerling op Zuidse Lebes. Dus daar is echt structureel en van bovenaf is daar dus uh, het geweld gebruikt als instrument... voor het bereiken van bepaalde politieke doelen. Westeling handelde in opdracht. Ja, het was duidelijk. Westeling handelde in opdracht, want hij had carte blanche En vervolgens een paar onderofficieren... gingen de methode Westeling ook toepassen. Ja, dat krijg je. De excuses waarop Bang Bang Pronobo had gehoopt zijn nooit gekomen. Daarom haalt hij nog maar eens het gezegde aan... dat hij als kind leerde van de Nederlanders. Jullie hebben de Duitse ondergratting... Mijn gemak niet. Toen hadden jullie ook gezegd... wat gij niet wilt, dat u geschikt. Doet gij dat bij anderen niet. En tot zover deze laatste reportage in onze serie... over de Nederlandse oorlogsmisdaan in het voormalig Nederlands-Indië. Volgende week in Goedemorgen Nederland.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 Vragen en opmerkingen zijn nog steeds welkom op goedemorgennederland.nl. Zometeen, waterschappen zetten bekende Nederlanders in. Maar nu eerst de dochentumeur van Neil Gunjerli. Hey jij daar. Vind jij ook dat Nederland stilstaat? Een groot artikel gelezen in de Volkskrant. Nederland staat stil, is de zin. Vroeger stond Nederland stil bij de leed en tekortkomingen en geweld en onmacht van andere landen. Maar nu staat Nederland zelf stil. Nee, nee, nee, nee, niet stil bij haar eigen problemen. Nee, het hele land staat stil. We staan zo stil dat we geen tijd meer hebben om stil te staan bij een probleem. We komen überhaupt niet meer vooruit. Volgens onderzoek van Omroep Max is het met de kwaliteit van de zorg slecht gesteld in het land. Maar dat wisten we toch al? We hoeven geen onderzoek op onderzoek op onderzoek om in te zien dat het slecht gaat. Dat geldt ook voor het onderwijs. Het land onderzoekt zich suf en sluit zich suf aan akkoorden: sociaal akkoord, woonakkoord, zorgakkoord, energieakkoord en met dit alles een regeerakkoord. Maar wat er regeert, is dan verder een raadsel. Natuurlijk is klagen voor de kleinzielige. Natuurlijk is afgeven op de overheid vanaf de zijlijn een cliché. Bovendien armoedig en terug. Je moet er zelf ook wat aan doen. Want zeg nu eerlijk, dat het hele land stilstaat... kun je niet alleen verwijten aan de overheid. Het is ook de schuld van Jolanda die in de winkel staat... en de klanten afsnauwt. Peter die als ober geen aandacht en goede service geeft aan de klant. Anita bij de bakker die jou niet vertrouwt... en elk bolletje in het zakje natelt... terwijl je toch zegt dat je er drie in hebt gestopt. Van een telecombedrijf dat van alles belooft... en toch niet functioneert. Van Albert Heijn of de Flywinkel op Schiphol... en vele kleine winkels in Nederland waar toeristen niet met hun creditcard... kunnen betalen. De winkelier, kruidenier, de bloemins, de fietswinkel... het zielige mannetje bij de sigarenzaak die postzegels moet verkopen... omdat de postkantoren niet meer bestaan en die naast al die sigaren... de postzegels en al die pakjes, dat het hem toch te veel wordt... en waardoor hij niet meer functioneert. Ja, dat alles. Vroeger kon je alles verwijten aan de moslims. Alles was de schuld van de moslims. Nu is alles de schuld van de crisis. Maar de crisis, dat ben jij. Dat zijn wij. Ja, het is crisis. In ons allen. Doe iets. Wat dan? Nou, dat weet ik niet precies. Maar volgens mij begint alles met een glimlach... en zin en liefde voor het werk wat je doet. Wat dat ook is. En dat zijn Neil Gunjerli. Maandag, het ochtendtumeur van Hans Bem. When you were alone in the city. in de city van Wouter Hamel. Waterschap vechtstromen zet bekende Nederlanders in om kiezers op te roepen om te gaan stemmen. Vanaf glossy posters roepen ze de bewoners in Twente en Drenthe op om hun stem uit te brengen. Op die posters staan Kim Keuter, ex-Miss Universe Nederland, volkszanger Jannes en voetballer Peter Wisgerhof, maar ook zangeres Ellen Tendamme. Mevrouw Tendamme, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Had u zich ooit met waterschappen bezig gehouden voor deze campagne? Nou ja, uh, ik weet dat ik er belasting voor betaal. Ik woon op een boot, maar het is mij inderdaad nooit zo heel erg doorgedrongen... dat je daarvoor moet stemmen. Dus ik vind het wel goed dat er uh, uh, nu uh, aandacht aan besteed wordt. Want hoe is dit gegaan? U werd op een gegeven moment gebeld door het waterschap... met de vraag van... Goh, uh, wilt u uw gezicht lenen? Nee, uh, uh, zo ging dat inderdaad. <laughs> ja, en toen zei ik ja, want... Uh, ik kom uit Drenthe, ik, heb daar, ik ben daar opgegroeid. En uh, ja, ik, ik, ik vond het voor mezelf ook wel interessant, omdat uh, de waterschappen besta bestaan al uh, volgens mij sinds de 12e eeuw. Uh, en het is erg belangrijk voor een land als Nederland we willen we droge voeten houden. En uh, er valt ook echt wat te kiezen. En um, ja, je kan. Uh, het gaat ook over waterzuivering. Ja, iedereen heeft ermee te maken. Dus ik dacht, ja, nou, dat, uh, dat vind ik belangrijk. Heeft u zelf al eens gestemd uh, bij de waterschapsverkiezingen? Ja. Ja, het is heel makkelijk, want je krijgt gewoon een formulier thuis gestuurd. En dat kun je vervolgens gewoon invullen en weer terugsturen? Uh, ja, ja, ja. en dan natuurlijk, in dit geval is het waar ik, waar ik mee, uh, mee beter hou, is, is de vechtstromen. Maar, ehm... Uh, uh, want op wat voor manier staat u uh, op de poster? Wat, wat zegt u daar? Wat, wat wordt, uh, hoe ziet die poster eruit? Oh, ik, ik sta bij de waterszuiveringsinstallatie in, uh, in zuidoost drenthe Maar goed, het is verder niet zo duidelijk waar ik sta, maar het. Um, je, je, um, het dat is gewoon een poster, maar. Die um, heeft met water te maken, maar. Um, maar goed, het zijn in ieder geval allemaal bekende Nederlanders. Zeker in de, de regio waar uh, deze poses voor bedoeld uh, zijn. U bent niet de enige. Uh, eerlijk, laatste vraagje. Ik heb zelf me nog wel even moeten inlezen in die waterschappen. Heeft u dat ook moeten doen? Een beetje wel, ja. Het, blijf, het is niet een heel sexy onderwerp, hè, die waterschappen? Um, nou, het is maar... nou, eigenlijk wel, maar goed... Het zijn waterschappen. met uh, deze is ook niet landelijk. Dit is een gebied in Zuidoost, over Overijssel. Die mensen daar, die hebben een formulier gekregen. Dus uiteraard kan er niet een hele grote landelijke campagne tegenaan gegooid worden of zo. Ja. Uh, maar het zijn ook de mensen die op kon stemmen, die zijn wel van politieke partijen. Uh, dus in die zin kan je het... Uh, ja, wel zo zien. Nou, de, oproep, uh, de oproep van u is in ieder geval duidelijk. Samen met al die andere bekende Nederlanders. Lees je in over die waterschappen. En ga stemmen. Bijvoorbeeld op 26 november. Um, en dat geldt voor alle waterschappen in Nederland geloof ik. Of alleen die daar in Drenthe. Ja. Yeah. Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. U wel? Dat is uh, alleen degene die nu nieuw gefuseerd, dus daarom moeten er een okay. nieuwe nieuw in komen. Dus vechtstromen.nl. En uh, ja, het is een keuze eigenlijk voor, uh, belangrijk is voor het milieu, voor de natuur of voor landbouw. Dus als er alleen maar boeren zouden gaan stemmen, ja, dan weet je wat gaat gebeuren. Precies. Dus het is belangrijk dat ook andere mensen gaan stemmen. Ellen ten Damme, dank u wel. Het is half tien geweest. Tot zover Karo. Goedemorgen Nederland. Zometeen hier op Radio 1. Naida, die in Leiden is vanmorgen, toch? Dat klopt, Wouter. Ik sta in Leiden. En in Leiden ga ik het zo met mijn gasten hebben over gezond oud worden. En... Dat zometeen. Dat zometeen. Ik hoop dat het niet veelzeggend is. Gezond oud worden in ieder geval inleiden straks op Radio 1 uh, van de NTR. Wij gaan hier uh, verder met het Radio 1 uh, journaal. Het NOS journaal met Dorald Megens. Dit is Radio 1. Vicepremier Ascher is erg kritisch over samenwerking tussen de PVV en het Front National. Dat zei hij voor het begin van de ministerraad. Deze week maakten de twee partijen bekend dat ze gaan samenwerken in het Europees parlement... Volgens Asje reageert PVV-leider Wilders altijd als door een adder gebeten als je het verwijt krijgt extreem rechts of xenofoob te zijn. In dat licht noemt Asje de toenadering verbazend. Het Front National heeft op zijn minst een antisemitisch verleden en neemt daar niet heel ruimhartig afstand van, zegt de vicepremier. In Sint-Niklaas in België is een 23-jarige man van Nederlandse afkomst opgepakt... die mogelijk plannen had voor een serie terreuraanslagen. De man werd woensdag opgepakt, volgens het Belgische Openbaar Ministerie... toen hij in een café probeerde mensen te ronselen. De eerste doelwit van de man was de Belgische publieke omroep, VRT. Volgens het OM in België heeft de man, net als Anders Breivik in Noorwegen... een manifest geschreven. Bij het Griekse eiland Lefkas zijn zeker 12 immigranten omgekomen... nadat het schip waarop ze zaten was omgeslagen. Vijftien immigranten wisten de kust te bereiken en die sloegen alarm. Griekenland is het EU-land dat de meeste illegale immigranten binnenkrijgt. En die komen vooral uit het Midden-Oosten en uit Afrika. En dat zijn de hoofdpunten. En er is geen verkeersinformatie, dus wij gaan gelijk door naar Naida in Leiden... als de verbinding tenminste werkt. Lijn 1. Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Oud worden, het lijkt een koud kunstje. Je wordt geboren en even later ben je oud. Maar ja, zo makkelijk is het allemaal niet. Er liggen allerlei gevaren op de loer. Hart- en vaatziekten, dementie, kanker en nog veel meer ellende. Maar er is hoop geneticus Hanne Holstegen Die gaat zorgen dat uw eigen genen u beschermen tegen ziektes. Daar hoeft u lekker niks voor te doen. En onderzoeker David van Bodegom die stelt dat niemand voor zijn negentigste een hartkwaal hoeft te krijgen. Maar daar moet u dan wel weer wat voor doen. Ja, de vraag is, hoe blijft u gezond? Vertrouwt u op uw goede genen? Want opa werd ook al rokend 99. Of zweert u bij een gezonde levensstijl voor een goede oude dag? Maar ja, misschien wilt u überhaupt niet oud worden. Laat het me weten. Bel 0800 1121. Mailen kan ook lijn1 at ntr.nl en Twitter kan natuurlijk ook hashtag lijn1 dit is lijn1 I'm gonna go out dancing every night and I'm gonna see all the city lights and I'm gonna do everything that I've been told but I've got to hurry up before I Grow to tool and I'ma run. Take a trip de fat domino, before I grow too old. En over dat oude worden, en vooral over het gezonde oude worden... daar gaan we het vandaag over hebben. En ik wil graag van u weten, hoe wordt u gezond oud? Heeft u de tip om ervoor te zorgen dat we gezond oud worden... of wilt u helemaal niet oud worden? Laat het me weten, 0800-1121. Twitter, hashtag lijn1, mailen, kan ook lijn1 Aan de telefoon geneticus Henne Holstegen. Goedemorgen, mevrouw Holstegen. Goedemorgen. Ja, u gaat ons beschermen tegen onze slechte genen. Hoe gaat u dat doen? Nou, wat we, willen, wat we willen gaan doen... is we willen graag kijken hoe het mogelijk is... dat sommige mensen heel oud worden zonder dementie. En worden zij misschien beschermd eh, daartegen? Want eh, wat we dus zien is dat er een selecte groep mensen bestaat... die heel oud worden. En dan hebben we het over ouder dan 100 En die niet dement zijn. En we willen graag gaan kijk, kijken in een genetisch materiaal... of er misschien factoren zijn die bij hen overeenkomen. En dan willen we eigenlijk achterhalen... wat de functie van die eh, factoren is zodat we uh, kunnen kijken, kunnen we die functie misschien nabootsen... en dat geven aan mensen die dat niet vanuit hun erfelijkheid hebben. Okay. Dat is eigenlijk de, uh, de, de, het opzet van ons onderzoek. Ja. En de oorsprong van uw onderzoek, hè, dat, die ligt bij een hele bijzondere vrouw. Kunt u iets vertellen over die vrouw? Nou, dat klopt. Dat is mevrouw Hendrikje van Andel. En zij werd 115 jaar. En het mooie van, dat, uh, van haar was, is dat zij 115 werd... maar totaal niet dement was. Ze had geen enkele verschijnselen van dementie... En omdat zij haar lichaam had geschonken aan de wetenschap... Had zij, konden we kijken in haar hersenen nadat zij was overleden. En zij, haar hersenen toonden ook geen enkele tekenen van dementie. En vaak heb je dat de mensen die wel dementie hebben... die hebben dan vaak allerlei afscheidingen tussen hun hersencellen zitten. En dat had zij totaal niet. En uh, nou ja, dat vonden wij zo bijzonder. Dat als je zo oud wordt, hoe ja. kan dat nou? En nou bleek dus ook dat haar moeder was ook 100 jaar was geworden... En dat ja, zou je dan toch iets misschien in het erfelijk materiaal zitten. Ja. ja, dat kan je natuurlijk eigenlijk alleen maar achterhalen als je dat bij een veel grotere groep mensen gaat be bekijken. En dat zijn we dus weer aan het doen. Ja, want u neemt nu DNA, bloed en andere lichaamsvloeistoffen af van de oudste mensen in ons land. Uh, nou, vooral bloed in dit geval. Vooral bloed. Ja. En wat valt u ja, dan wat op? Wat valt u op aan uh, onze oude Nederlanders? Nou, het is natuurlijk een selecte groep... maar deze selecte groep is wel heel erg bijzonder. Deze, weet je, soms maken we, we proberen we een afspraak te maken met mensen... maar dan zijn ze nog hartstikke druk. Nee hoor, dat kan eigenlijk niet op woensdag... want dan heb ik een Britsclub of dan heb ik dit of dan heb ik dat. En dan komt het eigenlijk allemaal niet zo uit. Ja. Dus deze groep mensen die functioneert net zoals u en ik... En dat, dat kan dus gewoon wel, dus dit bestaat echt. Ja, maar dan vraag ik me af, hè. Dan, dan heeft u dat onderzocht... Zo ook bij die dame van 115, nou goed, geen dementie in die hersenen, niets gevonden. Maar dan denk ik, ja, dat is DNA. Ik bedoel, ik kan heel veel, maar ik kan niet mijn eigen DNA veranderen. Dus is het niet ook gewoon een kwestie van geluk of geen geluk? Nou ja, dat is precies wat we willen weten. Van Wat is dat dan, wat zij in hun DNA hebben of in hun erfelijk materiaal hebben... wat hun beschermt tegen ja. dementie? En kunnen we dat dan achterhalen wat dat precies is? Kunnen we dat dan bijvoorbeeld nabootsen en aan de mensen geven die dat niet in een Airflux materiaal hebben? Ja. Dat is eigenlijk wat we willen weten. En... We weten ook dat het mogelijk is dat er uh, factoren zijn die beschermen. Want dat ja, dat is onlangs ook een keertje uh, bij bepaalde moleculen die daarmee te maken hebben, is dat inderdaad gevonden. Dus we weten dat, er wel, dat het inderdaad mogelijk is om, beschermende, om beschermd te worden vanuit je erfelijkheid. Ja, en dus het is mogelijk om beschermd te worden vanuit je erfelijkheid. Maakt het dan ook wat uit hoe gezond je leeft? Leven deze oudere mensen die u onderzocht heeft gezonder? Le hebben ze een gezonde levensstijl? Nou, dat is inderdaad, wij, wij gaan nu bij deze mensen langs om uh, um te kijken hoe, ja, hoe, hoe gaat het met hen en om uh, allerlei petjes af te nemen. En we vragen inderdaad ook hoe hun levensstijl is en is geweest gedurende hun leven. En ik moet eerlijk zeggen dat het me wel opvalt dat deze mensen niet iets speciaals hebben gedaan om uh, gezond te leven. Dus ze, ja, ze hebben ook vaak wel gewoon gedronken of gerookt, maar... Ja. Ja, ja, kennelijk is er dan toch iets wat hen, ja, waardoor zij daar niet ziek van worden. Oké, okay, dus er is eigenlijk... is overigens geen pleidooi om te roken of te drinken over. Nee, maar je, je zou wel, wel kunnen... Ja, maar je zou wel kunnen stellen, als je ja. gewoon geboren bent en gezegend met goed DNA, dan kun je gewoon lekker heel veel leuke dingen doen die misschien niet zo gezond zijn. Nee, bij de mensen die ik spreek, hebben ze daar inderdaad niet een, uh, voorzorgmaatregelen voor genomen. Ja. Expliciet. Dus ja, ja, ik kan daar natuurlijk niks van zeggen op dit moment... omdat ja, daar heb je gewoon grote studies voor nodig. Maar um, ja, ik, ik vind het wel opvallend, ja. Ja. Mevrouw Holstegen, wilt u zelf ook graag 115 worden? Of 100, 110? Nou, eerlijk gezegd nee. Ik, dat, dat, oh. dat, dat, dat lijkt mij... Lijkt mij niet Nee, dat is niet mijn hoogste doel. Mijn doel is wel om gelukkig oud te worden. En dat is eigenlijk ook wel een klein beetje waarom wij ons onderzoek... vooral richten op het niet krijgen van dementie. Ja. Want ik denk niet dat ik voor mijzelf... in elk geval dat mijn hoogste doel is dus niet om uh, heel oud te worden... maar mijn hoogste doel is wel om gelukkig oud te worden, dus zonder dementie. Ja. En um, vandaar dus dat we dus kijken in mensen die dus heel erg oud zijn geworden... inderdaad geen dementie hebben gekregen om daarvan te leren... zodat mensen ja, een, go een goede kwaliteit ja. van leven kunnen hebben tot op oudere leeftijd. Tot slot, mevrouw Holstegen. U zegt, mijn doel is om vooral gelukkig oud te worden geen dementie te krijgen. Is er iets wat ja. u heeft geleerd tijdens het interview... en het onderzoek van deze mensen, wat uw manier van leven heeft veranderd? Nou, deze mensen die vertellen wel vaak dat zij... Um, de tegenslagen in hun leven accepteren. Dat vind ik wel iets wat, wat, zij, wat zij allemaal vertellen. Van ja, ze hebben allemaal tegenslagen gehad... mensen zijn overleden, ziektes meegemaakt... Maar ze accepteerden dat en werden daar niet heel erg ongelukkig of gestrest van. En nou ja, dat neem ik zeker mee in mijn leven. Wat mooi dat u dat zegt. Want toen ik alles las van wat u allemaal heeft onderzocht, dacht ik meteen... ja, leuk dat we oud worden en fijn als je geen dementie krijgt. Maar hoe ouder je wordt, hoe vaker je mensen waarvan je houdt ziet sterven... en hoe vaker je volgens mij ook liefdesverdriet krijgt. Dus daar moet je wel mee om kunnen ja. gaan. Ja, nou, misschien is dat wel de, de, de, de reden waarom zij zo gelukkig op gezond oud worden. Ik weet, dat kan je natuurlijk nog niet zeggen, maar ik vind wel dat ze dat... Ja, dat heb ik nou al een paar keer gehoord van mensen. Heel goed. Dank u wel, mevrouw Holstegen, ja. voor uw uitleg. Dank u wel. Hartstikke graag gedaan. In de bus ga ik verder met mijn andere gasten. En dat is onder andere David van Bodegom, arts en onderzoeker. Welkom. Dankjewel. Eerste vraag aan jij. Ik zeg gewoon jij. Uh, jij zegt, niemand hoeft voor zijn negentigste een hartkwaal te krijgen. Ja. Leg uit. Uh, veel mensen denken dat veroudering dat dat vast ligt, dat daar niks aan te doen is. Maar ons onderzoek bij de Leiden Academy laat juist zien dat, dat veroudering heel flexibel is. Dat je daar veel meer aan kan doen uh, dan mensen vaak denken. En uh, een van de onderzoeken, we hebben uh, veel onderzoek gedaan ook in Japan en andere landen. Maar een van de onderzoeken die we gedaan hebben in uh, Ghana. Die laat zien dat als je oude mensen opzoekt in, in Afrika. Nou worden mensen daar natuurlijk niet zo oud maar, of gemiddeld. In ieder geval dus de levenswachting is daar misschien 40 of 50. Maar... Ja, dat is altijd een gemiddelde. Dus als er veel kindersterfte is, dan is de gemiddelde wel laag. Maar uh, kunnen er toch zeker wel mensen zijn die ook oud worden? Nou, die, die oude mensen, daar zijn wij naar op zoek gegaan. En die hebben we medisch onderzocht. Daar hebben we hard filmpjes van gemaakt. Hoe en oud waren met, die mensen? Ja, die waren 50 tot, tot wel 90 jaar. Oké. Okay. En also, we hebben echo's gemaakt van de vaat in de benen. En het bloed onderzocht en gekeken van hoe is het nou eigenlijk, hoe worden die mensen daar oud? En uh, wat blijkt is dat. Uh, misschien Bart, kun jij er iets over zeggen? Jij hebt ook die, die meting gedaan, Bart is een van de promovendi hier. Ja, zeker. Ik heb uh, dus uh, duizend van die ouderen in Ghana uh, onderzocht. Je zou denken, die zijn toch niet te vinden? Je wordt er niet oud, maar zoals David al zei... Uh, is het gemiddelde erg laag door de kindersterfte. Maar zodra je dus die kinderjaren door bent... kun je met re redelijke kans ook 50 jaar of ouder uh, worden. Dus we hebben die mensen gepakt, de, die van 50 jaar en ouder... bij duizend mensen bloeddruk gemeten, dus uh, in de, de vaten van de benen bekeken... Hartfilmpjes gemaakt, um, een klein druppeltje bloed geprikt voor het suiker in het bloed. Ja. En wat zien we eigenlijk iedere keer hetzelfde patroon als we het vergelijken met de westerse landen waarvan we al weten, dat is gewoon uh, gepubliceerd en zo op het internet te downloaden. Dat hart- en vaatziekten, suikerziekten, uh, hoge bloeddruk. Dat dat met toenemende leeftijd meer en meer voorkomt. Ja. Maar daar in Ghana, bij die 50-plussers, is het zelfs op de hoogste leeftijden eigenlijk heel zeldzaam. Dus ze in... hebben geen hart- en vaatziektes, Geen suiker? Nou, geen, ik zou niet willen zeggen geen, want het is er wel... maar ja. het is in een enkeling, dus de cijfers zijn veel lager. Dan denk ik meteen, je ziet ook wel onderzoekers... of met, hè, dat wij hier zeggen, nou ja, hart- en vaatziekten, suiker... dat zijn welvaartziektes, dus dan zou je zeggen... Ja. Dan hebben jullie, komen jullie tot dezelfde conclusie. Ja. In Ghana hebben ze geen last van welvaartziektes. Ja, dus we zijn juist naar Ghana gegaan om in een totaal andere omgeving te kijken hoe mensen oud worden. En in dit geval is dat dus een omgeving zonder um, auto, zonder um, uh, werk achter een bureau. Die mensen daar zijn dus hard aan het werk op het land. Moeten ja. lopen naar de markt, een paar dorpen verder. Dus inderdaad... Als je dus dat weg wil... met de moderne samenleving als we oud willen worden. Ja. Ja, veel mensen ik denken vaak dat dat ja, maar je weet toch al dat er in Afrika geen hart- en vaatziekten zijn. Ja. ja, maar veel mensen denken ja, dat komt als ze daar maar 50 of 60 worden. Maar ook de mensen die 80 of 90 worden, die worden dus 90 zonder hart- en vaatziekten. En dat is denk ik wat er nieuw en ook heel belangrijk is, want het geeft dus aan dat je je kunt echt anders verouderen. Je kunt anders. Je kunt gezond blijven Wat kunnen wij, wij daar worden? dan van leren? Kijk, want als je zegt in Ghana hebben ze geen auto's en werken ze allemaal op het land. Uh, ja, ik ga niet mijn auto weg doen en ik zou niet weten waar ik land kan vinden nee. om op te werken. Ja, maar ja. toch de, je zou willen weten, wat is het geheim van die oude Ghanese? Kunnen we daar niet eens van leren? Want hart- en vaatziekten zijn hier een enorm probleem. Mm -hmm. um, en ja, als je kijkt naar een, een, een gewone dag van een, een Afrikaan uh, uh, zoals wij in het onderzoeksgebied zagen. Ja, die, dat zijn boeren. Die zijn een hele dag op het land aan het werk. en ja, die, hebben, die moeten veel arbeid verrichten. Veel lichamelijke arbeid. Ja. Om hun dagelijks kostje bij elkaar te scharrelen. En wat ze dan uiteindelijk eten. Ja, dat is ook niet zo heel veel. Dus Het BMI van die mensen was gemiddeld 18,5. Dus dat moet eigenlijk tussen de 20 en de 25 zijn. Nou Bij Nederlandse ouderen is dat ruim 25, 26. Um, wow. Dus zij hebben een heel ander. ook als je het bloed onderzoekt. Dan zie je dat het cholesterol heel laag is. De bloedsuikers zijn heel laag. Um, dus... Ja, door meer te bewegen en gezonder te eten, krijg je een heel ander soort metabolisme. En, en daar slijten je vaten dus niet van. En blijft je hart ook tot 90 jaar gewoon goed. David, een van de dingen die jij ook zegt is, in je onderzoek is: jij zegt, ons genetisch lichaam is eigenlijk niet uitgerust voor deze moderne tijd. En dat geef je een beetje aan met, met de mensen in Ghana. Dan kun je zeggen, zij leven nog zoals eigenlijk hun genetisch materiaal bedoeld is. Nou, de mens heeft heel lang in zo'n omgeving geleefd. En eigenlijk pas heel kort wonen wij in een omgeving zoals hier, waarbij we met de roltrappen en met de auto eigenlijk nauwelijks meer hoeven te bewegen ja wij zijn geen, Veel mensen zijn geen boeren meer. En de boeren die er zijn, die zitten op de tractor. Dus ja. Wij hebben eigenlijk in deze omgeving veel te weinig lichaamsbeweging. En er is juist heel veel voedsel beschikbaar. Dus wij eten eigenlijk te veel. Het gevolg is ja, dat wij ieder jaar een half kilo zwaarder worden. En als wij 60, 70 zijn, dan hebben we allemaal een buikje. Maar dit en... weten we even met alle respect. Hè, ja. voor, voor jouw onderzoek en voor Bart die uh, promovendus is en heel hard uh, werkt in onderzoek <laughs> doet. Maar uh, lieve heren, dit weten we toch al lang. We weten toch al lang dat we meer moeten bewegen, minder moeten eten... Uh, minder moeten gaan zitten, meer moeten gaan staan, et cetera. dit weten we toch al. Ja, maar we zeggen, doen wat, het niet. Wat is hier nou nieuw aan? Nou, het, het is goed um, <laughs> uh, om meer onderzoek te doen, hoe meer we weten over veroudering, hoe beter we dat misschien kunnen beïnvloeden. Maar ik denk dat het belangrijk is om te kijken van de dingen die we al weten, want eigenlijk weten we al 30 jaar hoe je een hartinfarct kan voorkomen. Als je niet ja. rookt, voldoende beweegt en gezond eet, dan krijg je echt geen hartinfarct voor je 80, 90ste. Uh, maar de vraag is ja, waarom worden mensen dan toch steeds inactiever. Mm -hmm. He, dus 40% van Nederland haalt die norm gezond bewegen niet. De helft van Nederland is te dik. Een kwart van Nederland rookt nog. Ja, het gevolg is dat ziekenhuizen vol liggen... met mensen die gedotterd moeten worden... en, en, en, en allerlei problemen hebben met hun hart- en bloedvaten. En wat is het dan? Zijn we hardleerd? Of denken we van ach... Uh... Nee, het is, wij, het, het is zo, ons lichaam is zo gemaakt. Wij zijn Omdat wij zo lang in zo'n omgeving... Als, in die, als de omgeving van Afrika gewoond hebben zijn onze genen daarop aangepast. Dus wij, onze genen, die willen... wij houden van vet, wij houden van zoet. Omdat, uh, dat was daar gunstig. Je moest voorraden aanleggen om ja, de hongersnood uh, te kunnen weerstaan... die volgend jaar zou komen. Maar ja. in onze omgeving komt die hongersnood nooit. En omdat ons lichaam voorraden wil opslaan, worden we steeds uh, dikker. Anne, kun je er misschien nog iets over toe leggen? Ja, Anne, jij bent student geneeskunde. En vooral ook studeer je vitaliteit en veroudering. Ja. Ja, um, wat David net zegt... Uh, wij proberen de hele tijd ons gedrag te veranderen... wat vast ligt in onze genen willen... Weinig bewegen en veel eten om, om zo zuinig mogelijk met onze energie om te gaan. Ja. In een omgeving als in Ghana was dat heel erg voordelig. Daar werd je, werd je oud mee, daar kon je mee kinderen krijgen. En het is niet eens dat we dat bewust zo doen... maar dat is gewoon onbewust het omdat in dat ons in ons systeem zit. Ingebouwd, ja. ja. Wij zijn hiervoor gemaakt om dat gedrag te vertonen. En daarom is het ook zo moeilijk om dat te veranderen. Om tegen mensen te zeggen, oké, okay, stop, stop met eten van... van maar jij studeert en... vitaliteit en veroudering. Ja, dus top. jij moet er straks voor gaan zorgen, als jij klaar bent met je studie... dat ik vitaal oud word. ja. Dus ook al zit dat in mijn genen... dat ik denk dat ik, alles moet, dat, dat ik maar alles moet ophopen... dat moet veranderen? Dat moet veranderen. En hoe ga je ervoor zorgen dat dat gaat veranderen in mijn systeem? Ja, wij zien dus al jaren als dokters en, en uh, andere mensen tegen zeggen. zeggen... Ja, ga nou eens hardlopen en ga nou eens drie keer per week naar de sportschool. en zorg, Laat die taart nou eens een keer staan. Dat werkt gewoon niet en dat weten we eigenlijk ook allemaal ja, al lang. Daarom dus hebben we ook tien, tien verschillende dieetboeken in de kast staan. En wij, wij gaan dus naar de omgeving kijken. Wij gaan de omgeving aanpassen... We hebben met ons team van Out of the Box... Uh, verschillende omgevingsinterventies verzameld. Uh, wel vijftig in totaal. En uh, we hebben dat, dat toegespitst op verschillende omgevingen. Geef even een praktisch het voorbeeld. Ik wil het even voor me zien. Ja, um, als we naar de keuken kijken, dan, dan kun je bijvoorbeeld uh, de koelkast... daar zitten we elke dag uh, drie, vier, vijf keer per dag uh, in. En als je nou je groenten in plaats van wegstopt... en verstopt in, die bakjes omringen, daaronder. in, de, in de groentelaar ja. waar je ze niet ziet... Haal ze eruit, leg ze op ooghoogte neer in de koelkast. Dat doe ik al, echt waar. En mij werkt. ligt de groente altijd in het midden. Het werkt en waarom uit? is dat dan? Omdat je automatisch meer eet... Als je dingen ziet. Ja, want dan als je de koelkast open doet. Ja, is dat het eerste wat je ogen doen. Dus de dat pak je. Keuzes, ja. Supermarkten weten dat al lang. Die leggen alles wat ze willen dat je koopt. Dat leggen ze op ooghoogte. En ze hebben ook onderzoek gedaan. Dan hebben ze hetzelfde product. Op ooghoogte aangeboden voor twee keer de prijs. En iets lager voor de helft van de prijs. En mensen kopen toch de duur. Ze kopen gewoon wat, wat voor handen is. En dat werkt ja. ook zo met de koelkast. Als dus je die open trekt Die ziet een blikje cola liggen. Dan denk je, ja, ah, lekker blikje cola. Dus eigenlijk zouden jullie ervoor moeten zorgen dat die supermarkten die dat dus al doen. Nu ook alle peentjes, alle worteltjes, alle tomaatjes op ooghoogte leggen. Ja, Zodat dat, ik ze meteen pak. Ja mensen kunnen dat thuis doen. Ze kunnen dus die blikjes cola in de groenten leggen. En die groenten, die appels op ooghoogte. En dan, en dan zullen je zien dat dus ze eten dan meer groenten zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. En nog meer tips? Um, een ander voorbeeld in de keuken is uh, kleinere bordjes aanschaffen. We hebben allemaal van onze moeder geleerd dat je netjes je bordje leeg moet eten. en ja. uh, Dat doen we ook allemaal. En Het maakt helemaal niet zoveel uit hoe groot dat bordje nou precies is. Want als dat leeg is, dan zitten wij gewoon vol. En, um, onderzoek laat ook zien, als je, als je kleinere bordjes koopt... dat je gewoon 22% minder calorieën per dag binnenkrijgt. Dat is een vijfde van je totale daginname. Dat, dat is gewoon echt enorm veel. Je, hebt daar, je hoeft daar eigenlijk niks voor te doen. Je merkt er niks van. Dus gezond voedsel op ooghoogte in de koelkast. Kleinere bordjes. Nou, dat zijn al twee praktische dingen. Ja, Ik tussen best... alle twee. Het, het nieuwe is dus de dat derde. Je, je gaat kijken naar, naar, naar dingen in de omgeving. Dingen die je iedere dag tegenkomt. Omgevingen waar je iedere dag bent. Waar je dingen kunt aanpassen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de werkomgeving. Uh, veel mensen die zitten. Hebben een zittend beroep de hele dag. En wij zijn eigenlijk helemaal niet gemaakt om zo lang te zitten. En uh, je kunt ook... Alternatieven daarvoor ik. ik heb zelf bijvoorbeeld een staarbureau. Dus ik wissel mijn zitten af met, met staan. Mm -hmm. En daarvan is bekend dus dat als je ook je beenspieren gebruikt door te gaan staan. Dat je de, de opname van suikers vanuit je bloed gaat dan veel beter. Je hebt minder last van suikerpieken. Waarin je vaten zo hard van slijten. En er is wel berekend dat als je het aantal zituren halveert. Dat dat net zoveel effect heeft als drie keer in de week naar de sportschool gaan. Oké. Okay. Ik heb een vraag van mevrouw Loofhutjes. Die zegt gezond oud worden zonder dementie. Of het is geen vraag. Ze heeft een tip. Neem een hond. Ja, ja dat is bedankt. Oh, jullie zeggen allemaal ja. Echt waar. Dat, ja, wij, dat was een van onze 50 uh, omgevingstips. Mensen die een hond hebben, 80% daarvan, die haalt de norm gezond bewegen. Want een hond die dwingt je om toch naar buiten te gaan. Ja, en wij hebben hier een hond in de bus. Ja, een hele nee, die, leuke van, hond. die is van onze collega en die neemt hij mee. Maar deze hond die ligt hier altijd. Dus ik weet niet of mijn collega. Ik hoop het voor hem. Dus hey. we, we hebben het gehad over Ghana en die omgeving ja, in Ghana. Um, dus, dus die zoveel beter bij ons lichaam past. Tuurlijk willen we niet zeggen we moeten leven zoals in Ghana. We, dus die welvaartziekte. We zijn natuurlijk ook heel blij met die wel, welvaart. In Ghana gaan ze dood aan infectieziekten, weet ik wat. Ja. Maar juist door dit soort ingrepen maken we eigenlijk die welvaartsomgeving toch weer beter passend. Dus we hebben wel de lusten, maar niet de lasten van die welvaart. Zou je misschien wel kunnen zeggen. Dat is mooi gezegd. Maar dat is ook een... Ook een... Een, denk ik een knop om in je hoofd. Hè? Want als ik kijk naar de derde wereldlanden, als ik daar wel eens op vakantie ben. De mensen in derde wereldlanden, die op het moment dat ze geld hebben, willen ja. ze bijvoorbeeld ook iedere dag vlees. Dan ja. willen ze ook laten zien ja. dat je het kunt. Is ja. dat bij ons ook? Wij willen ook een volle koelkast. Ja. Want we kunnen het ons veroorloven. Ja, en het is ongelooflijk om te zien dat zelfs in die, in die Afrikaanse culturen, die, die zo ontzettend rijk zijn, dat ze daar gaan voor McDonald's en dat ze daar gaan ja. voor Kentucky Fried Chicken. Dus het, het heeft wat. Het, we willen het. Dus we moeten het afleren. Dus we, ook. Dus we moeten. Het, het, we zijn eigenlijk hetzelfde. Het zit in onze genen ingebakken. We, willen, we hebben speciale receptoren op de tong om zoet en vet te kunnen identificeren. Omdat dat vroeger was dat voordelig om zoveel mogelijk calorieën naar binnen te halen. Ja. Dan ik ga naar Bellen, maar even misschien kun je me toch heel kort... Uh, hoe lang, David, duurt het dat onze genen veranderen? Hoe lang doet de natuur daarover? Wanneer heeft ons lijf door, onze genen door... dat we in een andere samenleving leven dan 100 jaar geleden in Ghana? Nou, ja, dat duurt heel lang. Ja, er gaan 10.000 jaar overheen. 10.000, ja. oké. Okay, nou, zo lang hebben we niet. Jacob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, ik eh, ben blij dat de discussie ook een beetje richting derde wereld gaat. Want dat is eigenlijk mijn, mijn nou ja, grief is een groot woord. Kijk, eh, het gaat om kwaliteit van leven. Ja, ja. Als we nou in, in, in, in, in de derde wereld of in de uh, westerse wereld zitten... Ja. en niet om de kwantiteit okay. van leven... daarmee bedoel ik zowel de leeftijd als de hoeveelheid mensen... Jacob ik, ga je even, elk... Jacob, ik ga je onderbreken. Dus voor jou gaat het, jij hoeft niet per se oud te worden... als je maar gezond en gelukkig bent. Nee, nee, nee. Wij, wij moeten stoppen met vreten en consumeren... en in de derde wereld moeten stoppen met fokken als flooien... want het gaat verkeerd. Mm. Helder, dank je wel Jacob. Oké, okay, uh, Fikash Mahabir, die twittert... Oud worden, doe mij maar liever snel een pil van drion voordat ik weer aan de luiers moet. Ja, de vraag aan jou David. Kunnen we oud worden zonder dat we inderdaad weer aan de luiers moeten en uh, eigenlijk weer bij af zijn? Uh, aan het eind van het leven zal er altijd een periode zijn uh, waarin wij uh, afhankelijk zijn van zorg. Maar het is wel zo dat uh, naarmate mensen langer leven... Je kunt niet iets doen waardoor je alleen maar langer leeft... Uh, en dan nog, maar, uh, nog tien jaar, uh, gebrekkige jaren eraan toevoegen. Je moet dat verouderingsproces wat het gedurende het hele leven optreedt... dat kun je beïnvloeden en uitstellen. Dus langer leven kan alleen maar door ook langer gezond te leven. En dat zie je ook in de Nederlandse cijfers terug. Dat Naarmate ja. we langer zijn geleven, zijn we ook langer gezond gaan leven. Oké, okay, en in de bus zit ook nog iemand. De arts Lodewijk Smit-Jongbloed. U, als ik het goed heb, leidt op nieuwe hulpverleners... die ervoor gaan zorgen dat ze ons helpen gezonder oud te worden. Nou, een aanvulling. Uh, ik onderzoek voor de Hans Hogeschool in Groningen hoe zij hulpverleners kunnen gaan opleiden. En dan moet hij dan paramedici denken, verpleegkundigen. Die inderdaad, precies wat hier net versteld is, mensen gaan helpen om samen met hen te zorgen dat er meer van die gezond gedrag uh, ja. mogelijkheden komen. En heel praktisch. Ook zij gaan dan ons helpen hoe we onze koelkast moeten inrichten. Uh, <laughs> Als je, als je diëtisten opleidt, eh, dan Wel? krijgen die inderdaad in, in hun opleiding mee. Dit soort slimme gedachten al legt hij eh, enzovoort. Maar voor bijvoorbeeld een, een fysiotherapeut eh, gaan ze dus in de opleiding zorgen dat mensen meer gaan nadenken eh, over gedrag en gezondheid. Eh, want we hebben het over de genen gehad. Klopt. Ja. Maar je moet als het ware als arts, fysiotherapeut... die het is samen met de patiënt zorgen... dat ze ook echt dat gedrag gaan uh, vertonen... waar David het over gehad heeft, meer bewegen... of zorgen dat je zo'n sta-bureau ja. uh, organiseert. Dus nieuwe professionals komen er die ons gaan helpen... om anders gezonder oud te worden? Uh, dezelfde professionals, maar met een andere wijze van... in hun bagage meer het denken naar gedrag en gezondheid. Ja. En dan vraag ik me toch af. Hè. Inderdaad, we worden ouder, we moeten gezonder oud worden. Maar uh, dan ga ik even naar David, David van Bode. Om, denk ik. Er is eigenlijk straks misschien toch helemaal geen geld meer om gezond oud te worden? Nou, ik denk dat uh, gezond oud worden helemaal niet veel hoeft te kosten. Uh, ik denk dat als, als, als mensen iedere dag een wandeling maken van een uur, dat kost in principe niks. Uh, gaan staan in plaats van zitten is ook uh, niet duur. Uh, een zit Sabro, dat heb je al voor 500 euro. Dat is waarschijnlijk <laughs> de beste investering die je in je gezondheid kan doen. En kijk, waar het echte geld uh, aan uh, verspijkerd wordt in de zorg... dat zijn ja, uh, bijpasoperaties, dotprocedures. Uh, er wordt miljarden geïnvesteerd in bepaalde stents... waarbij dan bloedvaten opengehouden worden... waar langzaam medicijnen uit vrijkomen. Dat is in principe allemaal dingen die je kunt voorkomen. En voorkomen is in dit geval echt goedkoper dan genezen. Okay. Ga ik nog naar beller? Gaat dat lukken? Meneer Van Rest, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Voor mij is de enige zin van het leven is zin leven. Ik lach om die mensen die vertellen van de groenten in de... maar ik gebruik per maaltijd wel zeven, acht groentes. Onder andere op mijn brood, tomaten, bijs, retties enzovoort. En ik gebruik, waar ik de oorlog mee doorgekomen ben, uh, koolzaadolie. Dat is de enige okay. vet wat ik gebruik. Meneer Van Hest, hoe erbij. oud bent u? Ik ben, ik leef in mijn 85ste levensjaar. Wow. mijn vrouw zei altijd, ik heb nog nooit een sport gedaan of wat ook. Maar die zei altijd, mijn man heeft geen zitvlees. Ik ben altijd bezig, loop altijd te rennen en te vliegen. Nu nog steeds. Hartstikke mooi. Dank u wel meneer Van Rest. Tot slot, Ad Roelofs die twittert. Mijn schoonmoeder is 91 jaar en heeft niet zuinig geleefd. Veel gerookt en gedronken. Ik denk dat dit geen verdienste is, maar geluk. Nog steeds denken heel veel mensen dat. Tot slot David. Ja, mensen kunnen zelf veel meer eraan doen om gezond uh, oud te worden. En wie dit interessant vindt, die moet eens kijken op uh, www.outofthebox.nl. Want daar staan al die tips uh, die je in je omgeving kan aanpassen op een rijtje. Oud met een D. Oud met een D. Heel goed. Dus www.outofthebox.nl. Out, out of the box met een D. Met allemaal tips om ervoor te zorgen dat we gezond en vitaal oud worden. Niet door verbieden, maar door naar de omgeving te kijken. Heel mooi. Dank u wel, heren. Dank u wel, dame. Dit was het alweer voor vandaag. Leid 1 vanuit de Leiden. Ik hoop dat we allemaal heel oud, heel gezond worden... en liefdevol oud worden. Tot maandag. Ja. Stelt u zich even voor...